U UR Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er moeten snel meer veilige havens voor bootvluchtelingen... in het Middellandse zeegebied komen. Anders ontstaan er onveilige situaties op koopvaardijschepen. Dat zegt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders in Trouw. Kapiteins zijn volgens het zeerecht verplicht... om mensen die in nood verkeren van het water te halen. Maar vervolgens is het moeilijk om ze weer van boord te krijgen... omdat veel landen hun havens dicht houden voor de vluchtelingen. De KNVR roept Europese regeringen op... om snel met een oplossing te komen. In Nijmegen is vanochtend de vierdaagse van start gegaan. De route van vandaag voert de wandelaars over de Waal, de Betuwe in. Zo'n 44.000 mensen doen mee. Bijna 3.000 mensen die zich hadden opgegeven voor het wandelevenement zijn niet komen opdagen. De 103e vierdaagse eindigt traditiegetrouw vrijdag met de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Vandaag wordt duidelijk of de Duitse politica Ursula von der Leyen de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt. Het Europees Parlement debatteert over haar voordracht en vanavond is de stemming. Er is veel weerstand, met name omdat von der Leyen helemaal geen kandidaat was bij de Europese verkiezingen. Turkije is niet van plan om te stoppen met het boren naar gas ten noorden van Cyprus. De EU is vergeten dat er ook Turk-Cyprioten wonen. Dat is de reactie van Ankara nu de Europese Unie sancties oplegt. Turkije krijgt minder financiële steun en gesprekken over een luchtvaartakkoord worden stilgelegd. De wateren waar Turkije boort zijn volgens internationaal recht eigendom van EU-lid Cyprus. Europees buitenlandchef Mogherini ziet nog geen reden om uit het atoomakkoord met Iran te stappen. Iran houdt zich niet aan de afspraken over verrijkt uranium. Maar volgens Mogherini zijn de schendingen niet aanzienlijk en kunnen ze nog worden omgedraaid. Het weer bewolkt, misschien wat regen. Vanmiddag van het westen uit zon en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen meer zon en zo goed als droog. Het wordt ook een stuk warmer met 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Is de zomer van ZFM Met nu Entertainment for you Het leven was, Het leven was lang niet zo fijn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 Op elke stiger klonk het neer van Aljazof Jeruzalem, heel zijn drie bestond nog meer, maar ideaal zijn eigen stem, op welke stijg?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 De Voor de date vandaag om een los 6. Nu zit ik hier. Uit je Wat je ook doet, niemand geeft je een gouden maar God is dat wel ver. Ik ben geen lievertje, maar ook geen kerel zonder hart. Geef me nog een kans, smeek je alsjeblieft. Ook op internet. <Sie> www.ziefmzandvoort.nl Karolientje, <Sie> Karolientje, Karolientje wil een man. Karolientje, nooit genoeg ervan. Karolientje was een maag. Jane, haar uitzet was al klaar Tent zullen we gaan zitten Dirk, wat denk je? Ik maak even gewoon naar hier uh, ik, als je het niet erg vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haren inhalen. Moet je er eitjes bij. <tied> max max max, hey. supermax, max, super supermax, max max, max hey. supermax max, super supermax, max max, hey. supermax max, super supermax max max, supermax max. Super, max, max.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 Misschien doe ik dat later. Nog, en nun... dit, dit, dit, dit is Zie FM.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 There's a